...en het tweede uur van Zandvoort op zaterdag... ...op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. ...of de maandagmiddag tussen 2 en 5. ...en dan hebben we het over de herhaling van dit programma. Welkom terug, inderdaad even na drie uur... ...en je hoorde de plaat uit de jaren tachtig van Jumie in de nieuws... ...dat was If This Is It. Wat gaan we in dit uur allemaal doen, Robert jan Nou, allereerst even een update over de voetbalwedstrijd... ...Bornworth Tottenham Hotspur... ...de tegenstander van Ajax volgende week woensdag in de Arena...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 Uh, terwijl er op dit moment ook de NK Wave Masters bij de spot worden uh, ver, verzeild. Of uh, gevaren, moet ik zeggen. Uh, dus als u er staat behoorlijke wind. Dus het zal een schitterend spektakel zijn. Daar bij de, vandaag bij de NK Wave Masters bij de spot. Verder hebben we natuurlijk nog een Zandvoort nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg en muziek. Ik zeg wel genoeg reden om ook het uur te tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En er wordt inmiddels uh, druk uh, gekeken uh, op uh, www.zfm-live.nl.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 Lekker sappige plaatjes zo uh, bij uh, CFM. Je hoort de Boyzone en Picture of You. Blijft wel leuk om hem uh, weer eens terug te horen. Dus. Vandaar met heel veel plezier vanmiddag uh, voor je gedraaid. Ja, zo gaan we het over die helikoptervluchten hebben... die uh, verboden zouden moeten worden als het aan uh, rust aan de kust en duimbehouds ligt. Daarover straks wel meer informatie. Maar eerst terug in de tijd met Dan Hartman. Hier is nog een keer met Light by Fire.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 Uh, zomaar, uh, ja, door een meningsverschil weg moet uh, doen. Nee, okay, want zonde. de KMG, die was ook echt een uh, promotor voor Zandvoorts. Ja, zeker weten. En, en die is eigenlijk sinds vorig jaar, hoe heb ik hem nergens meer gehoord, nee. heb ik zonde voor de gemeente. Oké, okay, nou, morgen in ieder geval een mooi feest op het uh, Gastensplein. Dankjewel, Roy, voor je Heel komst. Heel veel plezier, Roy. Yes. En bedankt dat je even belangstelling Graag gedaan. Oh. we gaan alvast een klein beetje in de steen feestemming oh, komen. Ja. Met cé Ja. Ja, Lunei Het zonnetje gaat schijnen in blauw. De wolken die verdwijnen, dus gaan we naar het strand. Een dagje fijn naar Zandvoort, de duinen en de zee. Lekker lang naar lichtgezonden met de grote parasol, even weg van alle zorgen en de zee. It can!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 Ryburn Valley High School en het is op Raadhuisplein en het begint om 2 uur. 26 mei is het weer een koorconcert, Lente in een Gatakerk en het begint om half 3. En tot slot 30 mei, de traditionele maandelijkse regenboogborrel voor jong en oud bij Café Grand uh, XL. En dat is van half 6 tot half 8.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 Solo por eso vale la Laat me me hace zien. Y que no hay que olvidar que te falta vivir Como es, como es que me tienes así me je zien. Laat me je zien, laat me je zien. Laat me je zien, laat me no quiero verte me je zien, laat me je zien. Laat me je zien, laat me je zien. Junto a Ik ik moet niet wat ik moet niet wat ik moet doen. Ik weet ik moet